Als een schaduw valt avond op een door de weekse dag en de dinsdag wordt begraven en de radio speelt Bach. De kinderen zijn onrustig want ze willen niet naar hun bed. Het is een slopende in een veel te dure vlucht. En vandaag is het de elfde. En hij is precies hetzelfde. Als de twaalfde of de tiende. Ik kreeg wat ik verdiende. Broe. Maneschijn, roze Schijn. Je zit zo stil te lezen, en ik zeg zacht je na, omdat je zo ver weg bent, verbaasd kijk je maar vaste vloerbedekking kleurt prachtig bij je en de slaapbank die we kochten omdat ik s'nachts zo snurk en vandaag is het elfde en hij is precies hetzelfde als de twaalfde of de tiende ik kreeg wat ik verdiende. Roze Buren Hebben boven weer eens ruzie en ik hoor hem vloeken en haar kijven, dat komt bij ons niet voor. Je hebt me van de kroegen en de eenzaamheid gered, maar de stilte is gebleven en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 I'm